4 uur. moet met het NWS journaal. De Spaanse politie is op zoek naar twee vermiste meisjes uit Bergen op Zoom. De 16 jarige meisjes worden sinds dinsdag vermist. Ze pakten toen een vliegtuig vanaf Eindhoven Airport en waarschijnlijk zitten ze nu in de Spaanse stad Malaga. De Brabantse politie neemt de vermissing erg serieus en heeft Spaanse collega's gevraagd de meisjes te zoeken. Volgens de familie van de tieners worden er flyers verspreid in Malaga en op Spaanse Facebookpagina's staan opsporingsberichten. Er is geen reden om weg te blijven bij het vliegveld van Rotterdam... zegt de Marissussee na het onderzoek dat sinds begin van de middag bezig is... vanwege een mogelijke terreurdreiging. Aanleiding voor het alarm was een anonieme tip. Het is niet duidelijk waar die precies over gaat. Sinds half één vanmiddag zijn toegangswegen rond het vliegveld afgezet... en er zijn extra controles. Passagiers zouden er geen last van hebben. Bij bestuursleden van No Surrender in Emmen en Klazinaveen worden huiszoekingen gedaan. Agenten doorzoeken de huizen van een secretaris en een penningmeester op zoek naar de administratie van de motorclub. Ze nemen onder meer bankafschriften, harde schijven en verzekeringspapieren mee. De twee No Surrender leden zelf zijn niet opgepakt. Dinsdag pakte de politie in Brabant nog drie leden op van de motorclub vanwege de mishandeling van een oud-lid. Een van de opgepakte mannen werd ook verdacht van handel in harddrugs. De politie in Kosovo zegt dat een aanslag op het Israëlisch voetbal-elftal is vereideld. Die zou zijn gepland rond de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Albanië en Israël afgelopen zaterdag. Opsporingsdiensten in Kosovo, Macedonië en Albanië hebben 24 mensen opgepakt. Bij huiszoekingen vonden ze explosieven en wapens. Twee Albanese die banden hebben met IS zouden de leiders van de groep zijn. Met weer nog enkele buien, ook wat zon. het is een graad of elf. Aan het begin van de avond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. Met ook kans op onweer en zware windstoten. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMUB. Het is al vroeg druk op de wegen in de Randstad. Dit zijn de files die er uitspringen. De A1 Amsterdam-Abersfoort tussen naar de vesting en Hilversum Noord 3. En tot aan de afrit Buntschoten nog eens 9. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Beest 3. Op de A4 Amsterdam-Den Haag langzaam rijden tussen Schiphol en Hoogmade en bij Dorp. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Badhoevedorp, zes. 6 en bij knooppunt Velzen 8. En richting Diemen op de A9 voor de Afrit AMC 5 kilometer. De A10 Oost tussen Afrit Watergaafsmeer en Oud-Zuid 6.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdag. Vier uur, dus tijd voor muziekboeren van Live. Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. En mijn vrienden zijn vanmiddag Imka Trommel En de techniek die doet Ronald Kraaiensteen. En de techniek wordt ietsje anders gedaan, want ons Spotify is kapot. Maar Ronald heeft dat geweldig opgelost vandaag. En wat kan u verwachten in deze twee uur? In ieder geval de column van Mandy Schorl. En in de tweede uur het weer voor het komend weekend. Het ziet er niet zo goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar uiteraard heel veel lekkere muziek en nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. Ik begin met een verzoekplaatje. Een verzoekplaatje van mijn vrouw. En die vond het zo'n monietje. Ze zegt: die moet je draaien. Dus daar beginnen we straks mee. En u hoort het vanzelf.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 Ben jij, hoe vaak vond ik niet aan land, vaste waarde, vaste grond. Ligt er zij niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dacht ik niet, het aarde mij anderen kon. Terwijl ik droomde van jouw blauwe horizon. Die leeft in mij, dat ben wij. vinden het met z'n allen hier een mooi nummer. Ja, ja. Dat, dat is een mooi nummer toch? Heb ja. je ze goed uitgezocht, hè? Nee? En uh, horen we MK nu S wel? in hoor. Ah, IMK, MK, die is zilver. Hey, we krijgen een bak met Alinde, hè? Hoe dat? Ja, nou, dat hoorde ik net Storm, mist, ja, ja. regen, hagel. Ja, ja daarom zeg ik het Pepernoten, smarties. Er niet nou, smarties is niet erg. Weet ik niet. Mag gekleurder zijn. Dus, maar ik vond deze dan wel, uh, ja. is wel toepasselijk. Ja, je kan niet meer zien wat ik draag. Nee, nee, dat weet dus. ik wel. Dat oh, is wel hè? Dat vind ik wel jammer ja. ja, ja. Dus uh, zit er eentje te grijzen aan de overkant. <laughs> <laughs> nou, je kan helemaal mijn eigen gang gaan. Lekker, hè? Oh, man, ik weet het zo. Eindelijk. <laughs> ja.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 give this rustig begin toch ja, ja zeker van wat we krijgen ja. dus ik, uh, ja. Ja, ik kan dat ja. oh ik moet nog wel even wennen dat ik uh, met mijn muis niet doe. ja ga verder nou dan gaat het hartstikke goed zo ja. ja wel ja oh, ja volgens mij heb Imca wat te vertellen ja ik heb is wel heel wat, leuk wat hij heeft wat wat te leuk. Ja, ja, ja. positief nieuws Je bent niet gewend thuis hè dat je wat te vertellen nou maar ik ben de enige thuis die wat te vertellen heeft o, <laughs> ja dat is bij Rwanda hoor. Ja. dan heb je ook nooit ruzie ja. Ja, heb je nooit ruzie? Is nee, al makkelijk. Dat is al, ja, ga verder. Ja. Vertel eens wat nuttigs. <laughs> Afgelopen zaterdag was het diamanten huwelijksfeest... van Lo Balledux en Helena Balledux Schut. Die dag herdachten ze dat ze 60 jaar getrouwd waren. Zaterdag werd het bruidspaar verrast... met een felicitatiebrief van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima. Ook Zandvoorts eerste burger Niek Meijer... en zijn eigen Janni brachten een bezoek... aan het gezellig en knusse appartement... waar het bruidspaar nu woont. Namens CFM... Van harte gefeliciteerd nog. Ja, ja dames iedereen hier. Ja, 60 jaar, dat is een hele tijd, hè? Nou, ja. zo. Je zal maar over de 60 zijn, Hans. Nou, door. Hey, Hans, Hans, nou, we willen ja. het er toch over hebben. Ja. Hans, Hans, Hans. Ja. Hans, uh, weet jij hoe je kan zien dat een man een kleintje heeft? Nee, dat we, is. Weet, weet je hoe je dat kan zien? Nee. Een ja, kind zit je achter op zijn fiets. Nou ja. <laughs> Ja, en ik had het zelf niet eens door. Nou. Ik wel. Ja. ja, jij wel, ja. <laughs> ik zit recht, ik kijk zo onder de monitor zo naar zijn hand, hè. Ja, hij, is hij is bij die aan die schuif komt. Ja, hij is gemeen, want we zijn het rode ja. lichtje kwijt, hè? Dus dat ja. Is, uh, ja, ik ja. Uh, vind prima dat het rode lichtje weg is. Ik niet. Ik heb uh, wel iets heel positiefs te vertellen nog over, uh, over mensen met een auto, hier in Zandvoort. Die kunnen nu gratis parkeren in het parkeergarage van het centrum. Sinds 1 november zijn de tarieven van het betaald parkeren in Zandvoort... weer naar de winterstand teruggedraaid. De minimale inworp is en blijft 50 cent alleen in het parkeergaragecentrum... klopt er iets in het niet. Tot 10 uur is het overal in het centrum gratis parkeren... en daarna nu het wintertarief. De garage echter heeft een nachttarief tussen de 8 uur en de 1 uur s'nachts... waardoor betaalt u dan 1 euro. Maar als u om 8 uur gaat parkeren en u wilt weer wegrijden om 10 uur... Dan betaalt u ineens 1,50. Zijnde de nachttarief 1 euro plus 50 cent voor een uur wintertarief. Omdat het ook in rekening brengen van het nachttarief niet redelijk blijft, heeft het college besloten alleen het nachttarief in rekening te brengen van 00 uur tot 8 uur. Dit gaat 1 december in. Nou, dat is nog wel een ja, goed bericht. Ja, toch gaan. Ja, nou ja, als je ik een auto hebt. Ik ben en je zo moet, ja, onder de drukking, man. Nou, weet je wat het is? Want ik moet wel elke vrijdag mijn auto parkeren, dus dat scheelt me wel. Ja, je kan ook op de ja. fiets. Op de fiets uit, uit Hoofddorf vandaan. Ja. Met de storm die straks komt. Ja. Met tegenwind. Met ja. tegenwind. <laughs> je, <laughs> je, doet, je, doet, nou, je zijn niet veel je veel doet van wel de naam dagen, maar een stukje hebt. fietsen doe je niet. <laughs> je bent al eerder de naam. Ik ben al eerder de Ik krijg daar allerlei lasten. Verzoek je. Ja, doe maar. Voor de vriendin van IMCA. Jacqueline. <laughs> Kom stap. Take ...en wij draaien om? Nou, dat gaat er wel op lijken. Man, man, man, man. Maandag. Dag? Ja, Maandag. Oh, man toch? Ja. <laughs> Onze IMK is dat Doe, Ja, ja Bieter, toch? Ja, Ik wist ja, geen Bieter. Nee? Nee. Oh. Imka? IMK. Vertel doen eens doen. iets zinnigs, alsjeblieft. Ja, hoor. Traditioneel wordt het officiële autosportseizoen afgesloten... ...met de Zandvoort 500. Een 500 kilometer tellende slijtageslag op circuitpark Zandvoort.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 Ik weet niet of je het in gaten had, maar hij, die laptop die begon namelijk. En toen dus zei hij, die, sst, mijn ja, laptop die luistert niet. Ja, echt wel, mijn laptop luistert wel. Dat is het enige ding wat bij mij thuis luistert. Oké, okay, nou Stembediening. Ja. En, en, en als Toet een, een, een leuk verzoekplaatje voor ons hebt, dan mag ze dat even mailen naar Imka. Dan draaien we hem even voor je. Dan weten we ook trouwens meteen of je uh, luistert. Ja, wie is be? Ja. Allemaal, ja. toch? Wie, ja, ik vraag, wie is... Allemaal. Ik reken je mij ook bij. Ik en Imka en jij. Oh, jij gaat hem draaien. Nee, dat zou ja. jij moeten doen. Zie je, dat, dat komt er gewoon op, neer dat ik gewoon de klos ben. Ja. Jij staat toch ja. daar? Ja. ja. Jij wilt toch dat... Hè, mm -hmm. Jullie willen zitten, ik mag staan. Dat is waar. Ja, nog een verzoekje. Blinded by the light. Red up like a douche,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 The runner in the night My oh, the mind by by The most in the summer right With teenage like dance The runner, runner in the night In the dark by with the mops the average lesson thumps His way run to his run night. Runner in the night. With the boulder on my shoulder the wheel it's kind older trip and do it for a round in the night. With by his battery and fleece And a sneeze and a wheeze a Goliath De kolom van, van de week. Van, de week. Week. van Mandy Schoor ja. ja. Had ik het goed? Ja, ja Weet het goed. we gaan wel de schuif open zetten. Nou, ja, nee. <laughs> Bijza. <laughs> Dan begin ik nog een keer. Gekke capriolen. President Modi van India heeft een desastreuze beslissing gemaakt... door plotsklaps alle betaalbiljetten van 500 en 1000 roepies ongeldig te verklaren. De overweldigende natuur in Nieuw-Zeeland heeft de afgelopen week geen keus gehad... maar kent wel desastreuze gevolgen. En kiezers voor een nieuw, nieuwe president weten in anger over overhoop een desastreuze keuze te maken voor de mensheid en de algemene wereldeconomie. Waar je amper een keuze in kunt maken is hoe je slaapt. Na jaren leer ik dat ik naar het toilet moet gaan als mijn blaas te vol raakt. Maar nee, het moet eerst zo ernstig worden dat ik alleen nog maar kan dromen... over hoe en op welke snelste manier ik een beschutte plek kan vinden... Over een toilet kan ik al niet eens spreken... omdat de nood altijd hoog is om mijn blaas te legen. Het worden eigenlijk hele spannende trips... waarbij ik de meest gekke capriolen moet uithalen... om ergens te komen waar ik, zonder toeschouwers... de warme vloeistof mag laten lopen. Het kan op de snelweg in Nederland zijn... waarbij de deur van het tankstation gesloten is... omdat het tegelijkertijd sluitingstijd is... tot midden in het oerwoud... waar sissende wezens in mijn kont proberen te prikken. En het gekke, het einde maak ik nooit mee... Waar het einde in zicht zou moeten ontvlechten... is op het moment waarop ik wakker word... en mijn weg naar de kleine kamertje inzet. In bijna alle gevallen veel en veel te laat. Waarom ik niet eerder ga? Ik geloof dat het om de warmte gaat. Net als de Bulgaren die voor de komende jaar... weer gebakken zitten met een verwarmde woning. Of het is de beste keus geweest om in zee te gaan met Poetin... blijft de vraag. Maar er gaat nog meer volgen, dat is een feit. Ik lig gewoon lekker, zo heerlijk opgewarmd in mijn bedje. Geen verkeerde keuze om zou je denken. Met de kou die in ons land zijn intrede doet. Kruip ik genoegelijk tegen elkaar aan. Ik zou zeggen... Daar waar vertrouwen alleen maar positieve gevolgen kent. Bent die school. Helder hoor. Dit is ZFM. Hans, ik uh, ging uh, deze. Ja. Volgens mij uh, is dit een beetje... een plaatje voor jou en Jannie. Wa waarom dat... Hier is een Nederlandse vertaling van. Zal ik het stukje Nederlands zo meteen een beetje meebleren? Ja, doe maar even. Nou, dan gooi ik al mijn microfoon op. Ja, dat is goed, want ik ja, dat is niet te horen, zeg dus ik. Doe, doe het maar niet. <laughs> Die zijn in zich af wat die Nederlandse vertaling is. Dus, wow, Ik wil seks met die kale. Gelijk, hè? Ja, niet niets nummer, hè? Nou, die wordt bedankt. Vraag het dan. Die komt volgende week niet meer terug. Ja. Dat, uh, zit er, dat zit er wel in, hè? Uh, okay. ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoop dat ze geluisterd heeft trouwens. Ja? ja je, je weet nooit, uh, Hans, bedoel van. Waarom... Nee, daarom. Als het helpt, dan rekenen we naar de hand wel af. Ja, is goed. 27. Maar <laughs> ja. nou. weet je ook dat Sinterklaas weer in het land is? Eigenlijk? Ja, ja ik heb vorige week al Sinterklaas netjes gedraaid, toch? Ja, ah, je bent maar, maar... heel subtiel van onderwerp als maar anderhalf. Ja. <laughs> ja, ik, ik moet toch een beetje afleiding, niet? Ja, is heel goed hoor. Je ja, zo... Sinterklaas beginnen. Ja, er is een klein weten. sprongetje in kaart van Sinterklaas naar kleine kale mannetjes. Is dat zo? Ja, die. Uh, is Sinterklaas ook leef... kaal dan? Leeftijd, voor jou misschien? Uh, <laughs> voor mij niet hoor. In is dat. Uh... Nee, voor mij is dat heel wat anders. Ja? Ja, ja, ja. Kleine kale mannetjes en Sinterklaas, dat is duidelijk verschillend. Al is ja? het al in het haar al. Ja, ja, ja. Ja? Ja? Nou. Nou, ga dan door. Ik geef nee, de kans nee. om door te oh, gaan. Ja, oh. Je bent op ja, mij aan het wachten. Ja, sorry. Ja, Sinterklaas het is, het is uh, jouw programma, Hans. Ja, dan zondag... blijft het bij. Jouw programma. Hij gaat er gewoon doorheen. He. <laughs> het is toch verschrikkelijk. Nee, hoor. Nee Zondag is Sinterklaas door Niek Meijer... weer hartelijk welkom geheten in Zandvoort. De goedheiligman kwam even na het middaguur... met de redboot Annapalissa van de KNRM... vlak voor de rotonde aan Wal. Waar honderd kinderen op hem stonden te wachten... Het zag zwart van de kinderen, maar dat mag je niet meer zeggen. Hè? Pas op. Het was grijs van de kinderen. Het was grijs van de kinderen. En het was hartstikke gezellig. Dat was het. Dat was het. Ja, hij is in het land. Ik wou maar even maar... zeggen dat hij in het land is. Altijd weer ZFM. Ja, nou, altijd weer ZFM. Altijd. En altijd weer een muziekje, Hans. Gezellig, hè? Man, man, man. Man, wat maak je nou, nou gezellig. En, en jij hebt ook altijd wat te vertellen man. Nou, eigenlijk niks. Ja, het is maar goed dat Imka er is. Ja, Imka heeft alles te vertellen. Die heeft de... alles te vertellen. Ja. ja. Echt wel. Ja. ja. Kijk, hoor je? Ja, dus ja. Ja. Ik hoop dat de vriendin het leuk vindt wat wij in het huis vinden. Jacqueline zijn. lacht zich rot. Ja, is dat zo? Ja, maar. Ja, dat werd zeker gecontroleerd. Ja. ja, maar ik hoorde wel dat toetje heel lastig was die kleine. Ja, ja. Maar dat is ook een nou, kwalitatief uit teleurstellend. Kind. Ja, en je ook... weet nu wat dat betekent. Ja, ja, ja, Maar ze is bezig met de tandjes heb ik gehoord. Je is ze bezig met de tandjes. Ja, de tandjes. Krijgt de tandjes? Ja. ja. Ik, ik ben ook wel eens bezig met mijn tandjes. Maar dat er in, ja, dan liggen ze in een bakje. Ja, dat heb ik s'nachts ook. <lacht> <lacht> ja, dat heb je ook op, op onze leeftijd, hè? Jouw leeftijd. Mijn al. leeftijd. Gaan we weer. Heb jij dat ook, Imca? Nee. Imca niet. Ik voel me eeuwig jong. Im Ach, Jezus. nee. Ja, erg hè? Jezus voelt zich ook eeuwig jong. Ja. Die ken ik niet. Nee? Nee. Nee, ja. nee heb ik ook nooit ontmoet. Gezoes. Die Duitsers die zeggen altijd, cruiskot, dat zeg ik altijd als ik hem zie. Ja, nou, ik, vind ja. Het, dat vind ik, wel, ik vind het wel een mooie groet. Ja, toch? Ja. Ja, Grootskot vind ik een mooie... Het maar volgens dan... mij zijn het meer Oostenrijkers en, ja, en Bayern. Uit Bayern. ja. Die, die dat roepen ja, dan... Uh, ik moet je overal op corrigeren. Of? Nee, maar niet kwalijk. Hey, u, Zo uh, leer nog eens wat, ja. heer. Het is een, een, een radio-uitzending waar je een hoop van leert. Vind ja, ik zelf. Ja, ja, toch? Hou je van leer? Nee. <laughs> <laughs> ik weet waar je naartoe wil. Nee. Ja, <laughs> verzoek je... Time. Speciaal verzoek van Toet. Ja. Mooi hè? Dat is wel een mooi liedje trouwens. Op speciaal verzoek van Toet. Toch wel een mooi liedje, toch? Ja. Op verzoek van Toet. Ja. Zeg, Im. Ja. K. Ja, ik zal nog wat voorlezen. Doe, doe dat. Ja, dan hebben we het over wat zinnigs. En dan, dan doen we nog één nummer en dan gaan we Wonderen Wereld doen. Wonderen Wereld. Is dat afgesproken? Ja, is hartstikke goed. Een beetje aan het vormen te houden. Ik, ja, vind ik ook. Handhavers trots op hondenbezitters. Afgelopen zondag moesten handhavers Niks van de en Martin Slagveld... controleren op loslopende honden en de opruimplicht voor de hondenbezitters van die honden. Tot hun grote verbazing konden beide controleurs geen overtredingen constateren. Wat er deze ochtend opviel was dat wij alle eigenaren, rond de 40 personen... keurig met aangeleide honden zagen lopen. Ook zagen wij bij drie gevallen dat de uitwerpselen werden opgeruimd. Dit vonden wij zo opvallend en opmerkelijk dat ik tegen collega Nick riep... dat dit wel in de krant mocht. Al de dus Slagveld. Bij deze dus de complimenten van twee bijna verbaasde handhavers. Ja, ik zou zeggen ga eens in de goede wijk rondlopen en dan zie je wat meer. Dan glij je wat meer. Ja, ja echt Maar goed, dat eh, persoonlijke mening hè, persoonlijke titel. Hm. Ja. Dit past zo in een Zwarte Pieter discussie. Is dat zo? Paint it black. Oh ja, ja, mag. and I want it into black No colours anymore, I want them Never to come back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 Een, een leuke vraag aan Ro eigenlijk. Welke lengte staat in het paspoort van een persoon wie zijn benen zijn geamputeerd? Geen idee. Dat zal ik je vertellen? Ja. Dat, zal, ja dat, is... dat vroeg ik me nou ook af, zegt Henk van der Pol meteen. Allebei zijn benen moesten worden geamputeerd vanwege diabetes. Dus, toen ik een nieuw paspoort ging aanvragen, legde ik de kwestie voor aan die mevrouw achter de balie, bij de gemeente Bodegraven. Ik was altijd 1,73, meter 73, zei ik tegen haar. Maar ik heb geen benen meer. Alleen maar twee protheses. Dat maakt voor ons niet uit, antwoordt ze. We gaan uit van de lengte inclusief protheses. Net zo als we uitgaan van de gewicht inclusief protheses. In Van der Pols nieuwe paspoort staat gewoon 1,73 meter. Nou. Um, maar wat doe je dan als je van die, van die, van die, van die dingen die die bledrunner heeft? Hè? Ja. Wat doe je dan als die eronder zitten? Dat hangt er vanaf of je springt. Dan ben je langer. Ik hoop nog steeds een keertje dat iemand hier uh, wat zinnigs naar binnen komt brengen. Hè? We hebben Inca naar binnen gehaald voor de zinnige dingen. Ja. Dat heeft niet geholpen. Ze kijkt ook zinnig ja, hoor, dat, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt door jou. Dat komt, zie je. Het, <lacht> Hoe bedoel je, dat jij zinnig kijkt of dat je naar binnen bent gehaald? Alle twee. Alle twee. <lacht> Nummer van jouw leeftijd, man. Ja. Dat, zijn, dat is er toch eentje zonder, zonder armen, hè? Deze? Ja. Ja, het beeld. Het beeld. Ja. Venus. Oh, je kijkt net of je die stad is. Maar het ja. nummer is 70 jaar oud of zo. Is dat zo? Ja, is echt van jou. Lezen. Doe maar 50 Ding die nou, ja, maar later niet meer, hoor. Nee, nee, nee. Het was uh, de verkeerde manier gegroeid, zeg maar. Behoorlijk, ja. ja. ja. K. Maar ik wist al niet dat, zeker dat het al 60 jaar was. Joh. Ja. 50. 50. 50. Jij nee. maakte er 60 van. 50, nee, jaren 70. 60. Ja, en Meteen naar mij. Waarom was je nou weer meteen naar mij? Nou, omdat jij zei 50, 60 jaar. Nee, ik zei niet 50, 60. Ik zei 70. Oh, nog. Nou, Imka gaat weer wat zien ja. zeggen. Ja. ja hoor, ik ga iets leuks vertellen. 20 november van 12 tot 5 uur is er weer het culinair rondje Zandvoort. Maak kennis met verschillende horeca-gelegenheden tijdens het wijn- en spijswandeling door het centrum. Het culinair rondje Zandvoort is een leuke manier... om tijdens een frisse wandeling kennis te maken... met acht verschillende Zandvoortse horeca-gelegenheden. Bij elke horeca-gelegenheid krijgt u een gerechtje met bijpassende wijn.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 PVV Zandvoort of te bestellen via de website. De acht deelnemers zijn restaurant App Vloed, restaurant Het Zand, het wapen van Zandvoort, restaurant XL, MMX Italian restaurant, Brasserie Zin, Ciso Lounge en de haven van Zandvoort. De organisator is Wijn aan Zee. U kunt kaarten bestellen bij telefoonnummer 06 25 42 53 18. Ik herhaal 06 25 425318. Of de, via de website www.wijnaanzee.net. Als je toch acht keer een glas wijn krijgt bij nummer acht en interviewer. dan weet niemand meer wat je voorgeschoteld <laughs> krijgt. Dan, lo dan loop je ja. achterste vol. Ja, maar dat, dat, misschien is dat ook wel de bedoeling. Ja, jongens, ja. Dat vorige week? Ja, zo. Is wel lekker. Heb je ook zo'n. Ja, lekker. ja, dat is mijn verzoekje. Zo lekker hè? Ah. Uh, beter. <laughs> is dat Bruno Mars? Oh, dat wist ik niet. Nee, maar Hans, er is... Nee, Oké, okay, ik geef geen commentaar meer. Doe maar niet. Nee. Nee. Maar stiekem, er is zoveel wat je niet weet. Ain't my fault they all be jacked to keep up Players only come on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 Dat er voor een beetje op moet kunnen, halen. Nou, als je ze Imca-hardijnen weer zien gaan, dan denk ik, nou, dat ziet er lekker uit. Ja, oh, Imka ja? bedoel je? Nee, ik bedoel dat plaatje. Oh. dat is wel een lekker plaatje. dat dacht het wel, hè? Ja. Wat oh, verdrietje. Ik wist ja. niet dat je die smaak had, maar dat dit. Uh, ja, van. Je bent ja, ook oh, uh, Sol en van. Ja, heerlijk. Uh, twee stapjes ben je al gestegen nou, weer. Dankjewel. Hey, uh, ja. Nou, dankjewel. je je allemaal vereerd? Ja. Hans, Hans die een compliment maakt. Man, man, man, man. Als je dan toch even dingen in de krant moet kijken. Kan dan, jij wat uh, van leren? Wie ik? Ja. Hé, hey, um, <laughs> voordat het verkeerd loopt. We zijn ja. bijna bij het nieuws reclame. Ja. En, uh, ja, we zijn er zo op eerste uur. En we komen weer terug, toch? Lekker, ja. ja En de flipside. Uh, en de flipside. Flip ja. Na de boodschappen. Oké, okay. ja, tot straks. Tot straks. Doei.